6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Campagnevliegtuigje CDA maakt noodlanding op het strand. Rutte creëert angstbeelden, zegt PvdA-leider Samsom. En ontvoerder, Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans, vermoord, zeggen Syrische opstandelingen.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 Op het strand bij Wassenaar heeft een reclamevliegtuigje van het CDA een noodlanding gemaakt. De piloot, die ongedeerd bleef, vloog met een sleep met een CDA-leus langs de Zuid-Hollandse kust. Hoortvoerder van het KLPD, Frans Zuiderhoek, goede Goedenavond. Goedenavond. Wat was er aan de hand? Ja, de luchtvaartpolitie van het KLPD stelt een uh, onderzoek in. Uh, het vermoeden bestaat dat uh, drie toestellen betrokken zijn geweest bij een uh, botsing in de lucht... Waarbij het uh, toestel van uh, het CDA dan op het strand is uh, geland. En de twee andere toestellen die ook uh, reclame voerden, die zijn uh, veilig geland op het uh, vliegveld uh, bij Rotterdam. En uh, zijn er gewonden bij gevallen? Nee, er zijn geen gewonden bij uh, gevallen. Uh, de materiële schade is op dit moment uh, nog niet bekend. Uh, maar op dit moment uh, wordt er zowel op het strand als op uh, Sessionhoven een onderzoek uh, door het KPD ingesteld. En wat voor andere toestellen waren dat? Die dus veilig waren, land zijn? Uh, alle drie kleine toestellen, uh, alle, alle drie hadden ze een sleep uh, achter zich. En uh, degene die uh, reclame maakte voor het CDA, die is op het uh, strand bij Wassenaar, heeft hij een uh, noodlanding gemaakt. En uh, die van het CDA was een, van, van het CDA dus, en die andere twee, dat waren andere reclamevliegtuigjes? Ja, en, maar voor wie zij vlogen, dat is uh, op dit moment nog niet bekend. Uh, het was een warme dag, dus er waren waarschijnlijk veel mensen op het strand. Uh, waren er veel getuigen dus ook? Ik heb daar nog geen mensen gesproken op het uh, strand. Uh, ik heb begrepen dat het op een vrij rustig gedeelte uh, die noodlanding heeft uh, plaatsgevonden. Dus het vermoeden bestaat dat daar ook uh, geen mensen zijn geweest en waardoor er ook geen uh, gewonnen zijn gevallen. Dank u wel, woordvoerder van het KOPD Frans Zuiderhoek. Mark Rutte die creëert angstbeelden als hij zegt dat het gevaarlijk is voor Nederland als de PvdA-plannen worden uitgevoerd. Dat zegt PvdA-leider Samsom in een reactie op de uithaal van Rutte vanochtend in De Telegraaf. Willem Borgman in Den Haag uh, gaat door Samson dus in de tegenaanval. Ja, en dat doet hij op de manier die hij ook in de lijsttrekkersdebatten uh, tot nu toe vaak heeft gebruikt. Uh, volgens de PvdA-strategie die de mede toe heeft geleid... dat de partij het uh, zo goed doet in de peilingen. Uh, Samson benadrukt dat hij niet wil polariseren. Dat hij uh, wil dat de campagne toch vooral moet gaan... over wat de partijen zelf voor ideeën hebben... en niet over hoe slecht die van de ander zijn. En uh, Samson zegt dat hij uh, verbaasd is over de uitspraak van Rutte. Ja, ik heb het ook gelezen. En volgens mij moeten we geen campagne voeren door elkaar voor elkaar te gaan waarschuwen met angstbeelden. Volgens mij moet je campagne voeren met je eigen verhaal, met je eigen oplossingen, met je eigen optimisme. En dan mogen kiezers bepalen welk optimisme hen het meest aanstaat. Was u ook een beetje blij toen u uh, Rutte's uitspraken las? Dan kunt u een beetje boven de partijen gaan staan. Nee, ik, vond, ik was vooral verbaasd. Ik dacht dat we campagne gingen voeren met ons eigen verhaal. En daarmee kiezers naar ons toetrekken. Niet vertellen hoe slecht de ander is... Volgens mij zit niemand daarop te wachten. Ja, dacht u ook niet van, uh, ja, dat is wel een beetje te veel. Mark. Volgende week zitten we samen aan tafel. Nee, ik dacht niet aan volgende week. Ik dacht aan 12 september. U kijkt ook niet verder. Eh, jawel, maar daar gaan we het later over hebben. Kijk, wat we nu doen, is campagne voeren met ons verhaal voor Nederland. En andere partijen doen dat met hun verhaal. De kiezer mag bepalen in welke krachtsverhoudingen we dan op 12 september staan. En daarna heeft Nederland één ding nodig. En dat is een regering die dit land uit de crisis haalt. Ja, tot 12 september zijn we het over veel oneens. En daarna zien we wel weer verder, zegt Samson. En dat zegt Rutte eigenlijk ook. Ja, waarom gebruikt u het die, die ja, grote woorden? Gevaar, bedreiging? Uh, nou ja, het wordt natuurlijk wel heel spannend woensdag. In de peilingen is de PvdA wel heel dicht bij de VVD gekomen. En denk daarbij nog even aan de vorige campagne 2010. Toen gebeurde eigenlijk hetzelfde. Zag je die twee lijnen ook naarmate de verkiezingen dichterbij kwamen. Dichter bij elkaar komen. Toen won de VVD op het nippertje met één zetelverschil. Nou, dat probeert de VVD nu af te wenden... door de verschillen met de PvdA uit te vergroten. Ik denk ja. dat het echt goed is dat mensen weten wat er te kiezen is volgende week. Dat het niet een gewone verkiezing is. Uh, maar dat dit echt partijen zijn die een andere koers zijn gaan varen. En verder naar links zijn getrokken. En dat daarmee de verkiezingen van woensdag echt ergens over gaan. Maar dan moet u ook de consequentie daarvan aanvaarden... namelijk dat u nu zegt, daar gaan wij niet mee samenwerken, kiezer... als u op mij stemt, geen PvdA. Ik heb al gezegd, wij gaan zeker niet met die partijen gezamenlijk in een kabinet. Ja, u... Dat is voor mij niet denkbaar. En verder, eerst nu de verkiezingen. De verkiezingsdatum is 12 september. Toen ik niet in de politiek zat, eigenlijk ik me kapot aan politici... die al aan het formeren waren voordat de kiezer had gesproken. Eerst de kiezer laten spreken, dat gebeurt woensdag. En daarna zien hoe de partijen eh, zich dan tot elkaar verhouden... Maar het mogen duidelijk zijn uh, dat deze partijen ver uit elkaar staan. Zowel Rutte als Samson wilden dus ze niet zeggen... over samenwerking na de verkiezingen van woensdag. Toch lijkt dat niet logisch. Als je naar de peilingen kijkt, kunnen ze eigenlijk niet zonder elkaar. Met middenkabinet of paars, dat, dat, daar lijkt het nu op. Ja, nou ja, in ieder geval samenwerking tussen PvdA en VVD... lijkt tamelijk onvermijdelijk. Want als Rutte weer wil regeren dan, uh, als je naar de huidige peilingen kijkt... dan gaat dat met CDA en PVV niet lukken. Het CDA wil ook niet een linkskabinet aan een meerderheid helpen. Nou, PvdA SP samen, dat komt ook niet in de buurt. Veel smaken zijn er dus niet. En dat weten Rutte en Samson ook heel goed. Nu dus de verschillen duidelijk neerzetten, zorgt voor een goed profiel. En na 12 september is er gewoon een nieuwe werkelijkheid. Wilma, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Dankjewel. Ja, vanavond het uh, jeugdjournaal-verkiezingsdebat. Er worden veel verkiezingsdebatten uitgezonden, maar deze is echt leuk. Lijstdrakkers van de vijf grootste partijen gaan in debat met elkaar en met kinderen... over onder meer de bezuinigingen en de eurocrisis. En verder houden de politici een spreekbeurt... waarin ze uitleggen wat hun partij in petto heeft voor kinderen. Maar er is ook ruimte voor een wedstrijdje ballon opblazen. 1, 2, 3, daar gaat hij. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, nou, Tof! Graag gedaan, ja hoor. Het <tiedat> debat is zo dadelijk om kwart voor zeven te zien... op Nederland 3 en Politiek 24. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De ontvoerder van de Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans is in Noord-Syrië vermoord. Melden bronnen binnen de Syrische opstandelingenbeweging aan de NOS. Oerlemans en zijn Britse collega John Cantley werden in juni een week door de groep vastgehouden. Bij een ontsnappingspoging werden ze neergeschoten, maar ze wisten ontkomen. En daarbij werden ze geholpen door het Vrije Syrische leger. Verslaggever Arabische Wereld Lex Runderkamp. Lex, wie was deze ontvoerder? Uh, het gaat om een uh, religieuze leider van een, van een groep uh, militairen die dus tegen Assad strijden. En die heet Abu Mohammed al-Shami al habzi en, en wie heeft hem vermoord, denk je? Uh, nou ja, zover de berichten hier uh, bevestigd kunnen worden, gaat het om een strijd die ontstaan is na die ontvoering van, uh, uh, van Jeroen Oerlemans en John Cantley, de, de Britse fotograaf. Uh, die hebben daar een week vastgezeten. Ze werden na twee dagen neergeschoten bij een vluchtpoging. En uh, na een week ongeveer zijn ze uh, bevrijd door het Vrije Syrische leger. Uh, en die, die, die groeperingen van het Vrije Syrische leger... die waren zo ja, kwaad op die uh, extreme groep... die voor een groot deel uit, uh, uit buitenlanders bestaat. Het is dus niet Syriërs, maar mannen uit Tsjenië, Pakistan, uh, Engeland. Uh, dat er een enorme ruzie is ontstaan. Nou Die is voortgecijpeld... Uh, die heel, uiteindelijk uh, uh, zijn die jongens enorm beperkt geraakt in hun beweging, die, die extremisten. En ja, er is op een of andere manier, en hoe precies de moord uh, is, is, heeft plaatsgevonden, die, die, die details zijn nog niet bekend. Maar is op een gegeven moment die leider uh, omgebracht. En uh, hij was zelf een Syriër? Ja, ja hij, was, hij is zelf een Syriër, maar hij staat bekend als een behoorlijk extreme. En hij... Door de, door de veel gematigde uh, ook religieuze uh, groeperingen binnen het vrije Syrische leger, werd die groep wel echt gezien als vanuit zijn buitenlanders, het woord Al-Qaeda viel vaak. En daar waren ze helemaal niet tevreden over. Deze groep had ook uit zichzelf op een gegeven moment uh, in juni een grenspost in handen genomen. Daar hadden ze het leger van Assad uh, verdreven. Uh, en toen hebben ze heel erg veel radicale taal uitgeslagen, waardoor wij allen uh, in het westen uh, wat schrokken van: hé, hey, uh, zijn er extra. Extreme Al-Qaeda, dat debat, zijn die zo actief dat ze een grenspost van, Al van Assad kunnen innemen. Dat zat die Syrische oppositiebeweging helemaal dwars. Dus toen hebben ze ze ook weggedreven weg uit die grenspost en de gematigde groeperingen hebben die grenspost overgenomen. Dat heeft allemaal geleid tot enorme spanningen. Verslaggever Arabische wereld, Lex Runderkamp. De regering van Hongkong ziet af van de invoering van Chinese lessen... waarin China gepromoot moest worden. De lessen zouden vanaf deze maand verplicht worden op basisscholen... en vanaf volgend jaar ook op middelbare scholen. Tegenstanders gingen de afgelopen tijd massaal de straat op... om te protesteren tegen deze, wat zij noemen, hersenspoellessen. Correspondent Marieke de Vries, is de regering van Hongkong... gezwicht onder de druk van die tegenstanders van die protesten? Nou, dat zou je toch wel kunnen zeggen, hè? Die nationalistische lessen, dat officieel het morele educatieplan heette... zullen nu niet meer verplicht worden ingevoerd, maar vrijwillig. En sommige scholen zullen dat ook alsnog doen. Maar toch, er is de hele zomer tegen geprotesteerd. Dat begon in juli, toen duidelijk werd dat de overheid... schoolstripjes subsidieerde naar het geboortedorp van Mao. Nou, toen gingen al 90.000 studenten, ouders en leraren de straat op. En deze week, de week voordat dat lespakket zou worden ingevoerd... ontstond er voor het overheidsgebouw in Hongkong een tentenkampje... waar mensen ook in hongerstaking gingen. En gisteravond eindigde dat in een grootste demonstratie van tienduizenden mensen... met uh, uiteindelijk succes dus nu. Ja, zoveel, dat zie je niet vaak. Nee, de mensen, de, vooral de Hongkong-Chinezen zat het enorm dwars... dat uh, Peking als het ware weer uh, hen iets oplegde. Kijk, in het lespakket zaten lessen burgerschap. Maar ook, en dat was veel meer omstreden... lessen waardering voor het mainland, zoals China in Hongkong wordt genoemd. En het doel van die lessen was om een gezamenlijk gevoel van identiteit te creëren... met het moederland, zoals Peking dat graag ziet. Maar uh, sinds Hongkong 15 jaar geleden door de Britten werd overgedragen aan China... zijn de anti-Peking-sentimenten eigenlijk nog nooit zo sterk geweest als het afgelopen jaar. Uh, men klaagt erover dat er veel te veel mainland-Chinezen naar Hongkong komen... ...waardoor de prijzen van onroerend goed uit de pan reizen. En ook komen Chinezen naar Hongkong om hun kind daar geboren te laten worden... ...vanwege de goede uh, klinieken. En ook dat valt niet goed. En nu dus dat nationalistische lespakket. Nou, waar het op neerkomt is dat veel Hongkong-Chinezen het gevoel hebben... ...dat China zich steeds meer met hen bemoeit. En ze vrezen dat er uiteindelijk weinig meer overblijft van het motto... ...één land... En twee systemen waarin Hongkong altijd nog eigen vrijheden en een eigen politiek systeem heeft. Uh, morgen zijn er verkiezingen in Hongkong. Is het besluit van de regering in Hongkong daar ook dan deels mee te verklaren? Maar het zijn geen echte vrije verkiezingen, maar wel een belangrijke stap in die richting. Morgen uh, kunnen de inwoners van Hongkong voor het eerst de meerderheid van de parlementsleden kiezen. En natuurlijk vreest de regering dat er bij de stembus uiting zal worden gegeven aan die anti-China sentimenten, waardoor het. Pekingkamp in het parlement van Hongkong, dit keer wel eens flink kleiner zou kunnen uitvallen. De populariteit van de leider van Hongkong is de afgelopen week in ieder geval al gedaald naar maar 36 procent. Daar kon het feit dat hij vandaag die onderwijsplannen aanpaste in ieder geval niets meer aan veranderen. Correspondent Marike de Vries. Sport. Wielrenner Roberto Contador heeft zijn. Alberto is dat, Alberto Contador. Die heeft zijn zegen in de ronde van Spanje veiliggesteld. In de voorlaatste etappe kon hij zijn voorsprong in het algemeen klassement vasthouden. Maar makkelijk ging het niet. Verslaggever Gio Lippens. Want hij kraakte in de laatste kilometers van die verschrikkelijk steile klim... naar Bola del Mundo, het hoogste punt van deze ronde van Spanje. Net boven Madrid, boven de 2000 meter moesten ze klimmen. En we kennen die aankomst nog uit het verleden. Het is echt steile wandrijden daar. Een aanval van de man in de groene trui, Joaquin Rodriguez. De man die afgelopen dinsdag nog onttroond werd door uh, Alberto Contador... in een etappe dat niemand het verwachtte. Maar nu viel Rodriguez aan en hij kreeg een gaatje. En hij had het moeilijk, Alberto Contador. Contador. Het was niet zo gemakkelijk als iedereen op voorhand had gedacht. Hij kon maar moeilijk volgen. Uiteindelijk kwam die nog binnen afzienbare afstand van Rodriguez over de streep. Rodriguez werd namelijk negende in de etappe op 3,31 van de winnaar van Dennis Menchoff. Alberto Contador op 4 minuten en 15 seconden. En dat betekende dat hij in elk geval niet genoeg tijd verloor om uiteindelijk die rode trui kwijt te raken. Valverde zat er ook nog tussen. Die zat relatief in het spoor van Joaquin Rodriguez. De winnaar van de etappe Stappen dus. Dennis Menshoff, mooie overwinning voor Menshoff. Maar we keken vooral naar wat erachter gebeurde. Het algemeen klassement, dat is heel duidelijk. Nu Contador gaat de Ronde van Spanje winnen. Hij staat 1 minuut en 16 seconden voor Valverde. 1 minuut en 37 seconden voor Rodríguez. De beste Nederlander, Robert Geesink, handhaafde zich goed vandaag op die zesde plaats in het klassement. En Laurens ten Dam, die staat na vandaag achtste. Golf dan. Na de derde dag van het KLM Open gaan vier golfers aan de leiding. Het zijn de Spanjaarden Lara Zabel en Fernandez Costano. De Engelsman Storm en Jameson uit Schotland. Ze staan alle vier op 198 slagen. En dat is 12 slagen onder het baangemiddelde. Beste Nederlanders zijn Robert-Jan Derksen en Richard Kind op de 31ste plaats. En dan morgen in Hilversum, dan is de slotdag. Formule 1-coureur Lewis Hamilton start morgen in de Grand Prix van Italië vanaf pole position. De Brit was in de kwalificatietraining sneller dan zijn landgenoot Jensen Button en Felipe Massa uit Italië. De koploper in de stand om het wereldkampioenschap Fernando Alonso die deed een teleurstellende kwalificatie. Hij start morgen vanaf de tiende plaats. Nog een keer de hoofdpunten. Het campagnevliegtuigje van het CDA heeft een noodlanding gemaakt op het strand bij Wassenaar. Er waren nog twee vliegtuigjes bij betrokken, maar niemand raakte gewond. Rutte creëert angstbeelden als hij zegt dat het gevaarlijk is als de PvdA-plannen worden doorgevoerd. Dat zegt PvdA-leider Samson. En Syrische opstandelingen zeggen tegen de NOS... dat de ontvoerder van de Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans is vermoord. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NTR, de Radioprijs.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 Dit is Radio 1. De NTR Radioprijs 2012. Live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. Hier is Winfried Baayens. Goedenavond. Een uh, zeer hartelijk welkom vanuit Hartje Amsterdam. De komende 45 minuten een uh, speciale uitzending van de NTR hier op Radio 1. De 21ste uitreiking van de NTR Radioprijs. Ik zeg het goed, 21ste alweer. Een prijs met historie dus... Historisch ook de plek waar ik voor sta. Dus studio's in Amsterdam. Binnen zitten negen zeer zenuwachtige radiotalenten te wachten. En de jury. Uh, die zit er recht tegenover. Want daar gaat de NTR Radio prijs om. Een aanmoedigingsprijs voor radiotalenten, studenten uit Nederland en Vlaanderen. Ik ga naar binnen. Ze zitten allemaal heel spannend op een rijtje. Ja, de spanning is toch echt wel toegenomen. Uh, over 45 minuten weten ze wie er bijvoorbeeld die prachtige bokaal gaat winnen daar. Die op de vleugel staat hier. Het is ook allemaal te zien via radio1.nl op de webcam. Um, en er zijn nog meer prijzen. Er mag uh, gekozen worden zelfs. Um, maar de Schepers maakten het kunstwerk overigens. Um, professionele opnameapparatuur die heb je natuurlijk nodig voor een radio uh, toekomst. Een montagecursus kan gewonnen worden. Of een bezoek aan het internationale radiofestival pri europe in Berlijn is dat. En er is dit jaar ook voor het eerst een publieksprijs. U hebt allemaal kunnen stemmen via Facebook. Dat is druk gedaan. En natuurlijk is dat de publieksprijs. En dan is er ook een juryprijs. Je zit hier aan tafel. Welkom allemaal. Het zijn niet de minste. Ik begin gelijk maar bij de voorzitter. Dat is Pieter Broertjes. Goedenavond. Um, ja, burgemeester Van Ilversum, uh, oud-hoofdredacteur van uh, de Volkskrant... Uh, maar nu politicus van de Partij van de Arbeid, dus ik neem aan druk aan het flyeren nog. Nee, want ik sta boven de partijen als burgemeester, dus daar hoef ik me allemaal niet mee te bemoeien. Ja, hier sowieso, hè? geen ja. politiek. Nee. De komende 45 minuten wel een, uh, een, heel een, een, een, een scherp oordeel... over de bijdrages van, uh, van, van de studenten en de talenten hier aanwezig. Ook hier aanwezig Stella Carrasso, goedenavond. goedenavond. Ook. Ja, Radio 1, stem natuurlijk, die kennen we overal van, maar wel van het snelle nieuwswerk normaal ja. gesproken. Ja. Even weer lekker. Gewoon dit Verademing. soort bijdragen. Heerlijk. Die wat langer duren, want het is soms half uur, veertig minuten, nog langer. Ja, ik heb het volgehouden. Sterker nog, het was er genoeg om naar te luisteren. Heel inspirerend. Ik was echt verrast door alle. Energie die van deze jonge radiomakers uh, uit, uh, uit de documentaires opsteeg. Energie. Uh, dan heb je het eigenlijk ook gelijk wel over Vincent Bijlo, want die zit recht tegenover. Lucelle Carrasso, goedenavond ook. Hoezo energie? Nou, daarom <laughs> zou ik zeggen. Ja, natuurlijk, uh, uh, presentator van Holland Dog Radio 1. Uh, nou ja, een perfecte luisteraar natuurlijk. Um, uh, wat was jouw uh, belangrijkste ding wat je opviel aan alle inz inzendingen? Um, nou, ja, dat is de. de... De Belgen maken in, in, in, in, in uh, het algemeen uh, abstractere, uh, hogere radio. Wat is hoger? Nou, niet hoger in de zin van, van, van beter altijd, maar uh, de Belgen kunnen onderwerpen verhalender en, en, en iets losser van de harde nieuwsrealiteit uh, meestal brengen. Dat, is, dat valt mij op. En ja, ik vond het niveau ook wel weer erg hoog dit jaar. Ja, en die Belgen en de Nederlanders, daar gaat het hier natuurlijk ook een beetje over. Daar gaan we straks nog wel over terugkomen, want um, ja, uh, is er een verschil in niveau te merken? Dat, daar komen we ook nog aan toe. Um, een Belg hier aan tafel ook. Uh, Koen de Smet, vorig jaar winnaar van, uh, van deze prachtige prijs. Twee jaar geleden. Twee jaar geleden, sorry, excuus. Um, en nu natuurlijk, uh, ja, ik neem aan, uh, gevierd radiomaker of niet? <laughs> wel, uh, ik moet eerlijk zijn en zeggen dat het uh, uh, ja, laatste jaar dat er eigenlijk weinig van gekomen is, omdat ik een voorstelling heb, uh, heb gemaakt... Um, ik heb nog wel voor Clara wat uh, stukjes gemaakt, um, um, maar het zit een beetje stil. Ja, het is een omhoog. aanmoedigingsprijs voor radiotalenten, dus je zou dan hopen dat je een, uh, ja, een verrijking hey, van het radiolandschap zou, even... uh, zou zijn, maar, maar dat is niet gelukt. Dat, dat dus. komt er nog van, uh, we hebben nog net voor, uh, uh, ja, voor deze dag eigenlijk nog gesproken en uh, er komen nog dingen aan. Aha, dus je gaat weer maken? Ja. Dat is goed nieuws. Koen de Smet ook. En ook nog in de jury, uh, niet de, de minste... Uh, Jan Bulkaan van de Rits School of Arts uh, aan de Erasmus Hogeschool Brussel... afdeling radio, die is niet aanwezig. Die zit nog in Brussel, heeft het heel erg druk. Maar heeft zeker uh, een belangrijke stempel op het juryberaad gedrukt. Straks de oordelen, maar wat mij betreft uh, gaan we luisteren naar uh, drie fragmenten. Ze zijn allemaal in willekeurige volgorde... zodat u thuis ook kennis kunt maken met de inzendingen. Te beginnen met Femke van Harmen Bootsma van de Fontys Hogeschool Tilburg. Gabby, 34 jaar oud. De oudste van drie kinderen. Althans, levende kinderen. Ze heeft nog een oudere zus, Femke, die nog geen dag geleefd heeft. Ruim 20 jaar lang wisten Gabby en de rest van het gezin niet waar Femke begraven lag. Tot 1999. Toen vond haar vader het grafje door puur toeval. Samen met Gabby ging ik naar de begraafplaats om te praten over Femke... en alles wat met haar te maken heeft. Als je hier rechts kijkt en dan lopen we naar beneden, dan uh, zie je hier de hele cirkel. In die cirkel liggen alle kindjes begraven door hun eigen ouders. En als je hier rechts kijkt, dan zie je hier een heel stuk waar allemaal kleine graven staan, die er zomaar tussen alle begroeiing in zitten. Dat zijn de kindjes die begraven zijn door niemand of door ja, ziekenhuizen. Dan de bijdrage, de horizon van het heelal van Lucas de Rijken... van de Hogeschool West-Vlaanderen, afdeling journalistiek. Ja, de horizon van het heelal. Nu, als ik, als ik iets geleerd heb van, van heel deze onderneming... dan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 haar vermoorden. Vandaag niet, morgen niet, maar hij heeft zijn missie niet volbracht. Ja, de giechelende geitjes van Britt de Roy. Britt Roy zit hier ook. Britt Roy is zeer aansprekende documentaire. In een nutshell, het gaat over. Over mijn mama? Bijna therapeutisch hè, wat er uh, gebeurt. Uh, eigenlijk moet iedereen gewoon over gaan luisteren op uh, NTR Radioprijs op de site van Radio 1. Om het hele verhaal met de juiste nuance te horen. Um, Hoe lang nadat uh, iets zeer dramatisch gebeurde heb jij dit gemaakt? Um, een klein jaartje zoals ze, zeggen. Ja, een uh, klein jaar nadat nou, het uh, nou, zoveel niet is. Als iemand overleden is, zou je ook kunnen zeggen: dat staat iets te dicht bij mij. Ik ga maar een onderwerp zoeken wat, wat verder af staat, zodat ik er nog wellicht wat afstand van kan houden. Dat heb jij besloten om niet te doen. Waarom niet? Nee, uh, eens ik het idee had om het te maken en dat ik groen licht had gekregen van mijn school om het ook te doen als mijn eindwerk, heb ik direct uh, willen doen ook. En ik uh, ben ook blij dat ik het gedaan heb. Ja, dan gaan we ook even naar de horizon van het heelal. Straks zal de jury uiteraard zeggen wat ze van, van je inzending vonden. Het heeft sowieso indruk gemaakt, dat kunnen we al wel zeggen. Um, en dat is Lucas de Rijke. En Lucas de Rijken zit hier niet. Um, en als het goed is, hoort hij mij weer wel. Want hij zit nog ergens in het Vlaamse. Lucas, goedenavond. Goedenavond, ergens in het Waalse. In het Waalse, sorry. Ja, dat is natuurlijk ja, een groot verschil. Uh, excuses daarvoor. Au, au, au. Zal um, uh, ik gelijk maar even vragen, dit is een uh, toch redelijk belangrijke avond. Je hebt meegedaan aan een inzending van een belangrijke prijs. Um, ja. Dus uh, uh, jij denkt dan, ga je er alles aan doen om hier te zijn? Maar nee, wat is er gebeurd? Ja, mijn dommigheid heeft nee, het belet om daar te geraken. Uh, ik had een te late bus, een te krap uurschema. En dus zit ik nu ergens uh, in een receptie in Wallonië. <laughs> Ja, wat moeten we hiermee, Lucas? Ja, ik weet het niet. Sorry. Ja, uh, goed, Laten we het toch maar gewoon over je documentaire hebben. Uh, toch, jury? Hij mag gewoon mee blijven doen, hè, lijkt me toch? Ja, ja de jury is uh, heel mild. Uh, wel licht kritisch kijkers erbij, Lucas. Maar goed, even naar jouw documentaire, want jij hebt alles gemaakt. En zeg even wat dat alles is. Dat alles, dat zijn uh, de interviews. Het uitschrijven van de fictieve personage, de, de, de man die we net hoorden is een fictief personage mm -hmm. en ook de muziek is zelf geschreven, of toch uh, zelf geschreven, ja, samen met twee, twee vrienden van mij. Ja. Goed, dus muziek, teksten, acteurs, alles was in de hand van Lucas de Rijken. Maar de bus op tijd nemen, dat is dan weer een beetje te veel gevraagd. Lucas, nee, dat zijn natuurlijk grapjes. We spreken je later weer. Okay. Um, Het uh, eerste fragment wat we hoorden was van uh, Harmen Bootsma van de Fontes Hogeschool Tilburg. Heet um, uh, uh, Femke, maar de eerste naam die voorbij kwam was Gabi. Wie is Gabby? Gabi is de zus van Femke. En jouw nichtje? En mijn nichtje, ja. Het is een heel aangrijpend verhaal. Opnieuw, Femke heeft enorm veel invloed gehad in haar leven... van het missen van Gabi in haar leven. Maar jij vertelt in je documentaire niet dat het jouw nichtje is. Nee, dat klopt. Uh, ja, dat wordt niet echt duidelijk. Ik heb er eigenlijk niet bewust voor gekozen om dat niet te vertellen. Maar ja, gewoon het verhaal op zich. Ik dacht, ja, dat maakt niet zo heel veel uit dat het mijn nichtje is. Uh, wel of niet, toch? Dan gaan we eens even kijken of de jury dat ook vindt. Laten we gelijk maar beginnen met Femke van Harman Boomsma. Bootsma moet ik zeggen. Pieter Broertjes. Het juryrapport zegt het volgende over Femke. Het onderwerp is boeiend en bijzonder. Het programma heeft een mooi ritme en een prettige sfeer. Het is zeer klassiek opgezet. Er is goed gebruik gemaakt van kleine stiltes en omgevingsgeluid. De koolmees werd door ons herkend. Hoewel het uh, gebracht wordt als een klein verhaal... is het ook eigenlijk een zedeschets van hoe er in die tijd met dit soort zaken werd omgegaan. Alleen één ding, in het begin van het programma wordt alles al weggegeven. En dat is eigenlijk een klein schoonheidsfoutje wat je de volgende keer beter achterwege kan laten. Dat al dus het zuurrapport. Juist. Uh, Harmon Bootsma was het. Dan gaan we naar ons niet aanwezige uh, talent Lucas de Rijke. Uh, Vincent, uh, met gespitste oren geluisterd, hè? Ja, maar ik hoef hem eigenlijk niet te behandelen, want hij is er toch niet. Dus, uh... Zullen we het overslaan? Nou, ja, we hij, hij luistert toch. We hebben, zijn nu eenmaal mailt. Gaan we nee, Horizon is een, is een programma dat, door, dat iedereen uh, met fascinatie heeft beluisterd. Het is een heel mooi abstract programma. Hij neemt heel veel tijd en rust uh, om het op te zetten. Hij maakt ook heel erg mooi gebruik van geluid. En de muziek inderdaad, die heeft hij allemaal zelf gemaakt. Het is fictie en non-fictie door elkaar. En dat is ook heel bijzonder aan deze vorm. En het is creatief... Fantasievol. Je blijft er ook heel lang over nadenken, over alles wat hij behandelt. Uh, kan, je, kan je nog uren denken, het is, het is de horizon van het heelal. Het is gewoon gelul in de ruimte eigenlijk, maar heel erg mooi. Alleen één nadeeltje, het colofon aan het eind van het programma uh, had niet gehoeven. Dat hebben we nu niet gehoord, maar Lucas weet wat wij dan bedoelen. En sommige juryleden verdwalen ook een klein beetje in het programma... omdat ze niet helemaal wisten wie wie was. Een voedselprinter kwam erin voor, prachtig gegeven. Je kan je eigen voedselprinter... had die eigenlijk net iets meer mee kunnen doen. En het is een prachtig pleidooi voor ongemotiveerde lef. Ja, ja, ja dat kwam voort uit de documentaire. En over dat colofond waarin werd dus duidelijk... dat het allemaal uh, geschreven was, fictie was. En dat had jij liever niet willen weten, Vincent. Hé, ja... Uh, het was. Het is, ja, nee, het is een. een uh, die, die sterrenschipman dat was dan een, een fictief figuur. En, en de rest zijn dan wetenschappers. Ja. We gaan door naar de giegelende geitjes. Koen de Smet. Ja. Uh, hier hebben we ook heel heel graag naar geluisterd. Um, zeker omdat uh, de maakster, als dochter van de onfortuinlijke hoofdpersoon. toch ja, die, die afstand kan uh, bewaren. Daarvoor uh, bewust heeft gekozen. Heel goede keuze. Um, we moeten weten, hè, die, die hartverscheurende ontknoping heeft zich nog maar re recent afgespeeld, in maart vorig jaar ergens. Um, dus ja, heel knap. Um, de muziek is heel spaarzaam, maar tegelijkertijd wel uh, goed gekozen en goed geplaatst. Um, het is een mooi programma, dat beklijft. Um, de vorm sluit zich goed aan bij de inhoud. Um, het programma neemt je bij de hand eigenlijk, het heeft een, een grafineerde uh, opbouw, sorry. Maar ja, de opbouw in het begin, we hadden eigenlijk de gichelende geitjes van vroeger met wat meer body uh, geschetst willen zien. Uh, het zou dan een groter contrast kunnen, kunnen leggen met wat er daarna komt, het voorlopig. Dus dat vonden we een beetje jammer. Ja. Uh, het kan uh, enigszins cryptisch klinken, zo, als je nou helemaal niet naar de documentaires hebt geluisterd. Maar ik zou iedereen die zit te luisteren gewoon aanraden... om die documentaires wel in zijn geheel te gaan beluisteren. Uh, Dat lijkt me erg belangrijk. Um, uh, we gaan door, want we willen natuurlijk alle negen inzendingen laten horen. Een stukje is het maar. Hè. Dat is wel belangrijk om te zeggen. Want het zijn lange bijdrages. We beginnen bij de volgende drie fragmenten met Zink van uh, Ine van Haart... van het Rits Erasmus Hogeschool in Brussel. Maar God, we beginnen bij jou. Dobbel door op de playtoets te drukken. 5. Kruispunt. Mooi zo. Al meteen een eerste kruispunt. Ik zei al dat je happy single bent. Nu, dat moeten we een beetje nuanceren. Je gaat al feesten door het leven en er zijn weinig periodes waarin je niet af en toe het bed deelt met een man. Alleen, als het allemaal een beetje te serieus wordt, dan zwier je hem de deur uit. Er zijn zoveel potentiële partners en er is voorlopig geen haar op je hoofd dat eraan denkt om er voor eentje te kiezen. Seriële monogamie is hip, toch? Wel, maar god, dat brengt ons bij jouw eerste dilemma. Als je echt zweert bij seriële monogamie, druk dan op één. ga je liever toch maar eens op zoek naar die ene vaste partner die je leven helemaal compleet maakt. Druk dan twee. Twee. Je verkoos een vaste partner boven seriële monogamie. Dat kost je helaas drie statuspunten. Ja, dan met Mama op Schoot van Lynn Riese van de Artistische Hogeschool in Antwerpen. Zijn er mensen in jouw familie die depressief zijn geweest of waren? Of is het erfelijk, denk je? Ja, toch erfelijk, hè? Ja, het is erfelijk ook. Waarom? Denk je dat? Ah ja, dat dat weet, mijn grootmoeder was ook een beetje depressief. En mijn vader ook en... Ja. Ik vind gewoon als ze weet dat het een probleem is. Dan hoort ze toch geen alcohol niet meer drinken. Ik heb ook wel een tijd gehad dat ik zo zei van... Ja, ik drink geen alcohol. Misschien gewoon omdat ik dan dacht, ja, als mama het niet doet, ga ik het doen. En dan kan ja. ik toch zeker dat ik goed bezig ben of zo. Ja, ja dat er altijd wel zo'n stemmig is, die zegt van ja, sorry maar dat jij niet zo, jij bent niet zoals mama, bewijs dat maar. En dan was, ja, ja. was dat bij mij wel. Ken je dat? Oh ja, ha, nee zegt. Of ook angst om zo hetzelfde niet te maken, of ook zo te worden, of ook ergens een aanleg te hebben tot uh, ja. verslaving en uh, tot depressie. Dat zie ik ook soms mee nu.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 ja moet je steeds meer doen om uh, nog hetzelfde effect eigenlijk te krijgen. ja stevige onderwerpkeuzes in dit blokje. Uh, laten we beginnen met de luchtigste of is het niet zo luchtig? Ik, ik noem het even de dertigersdilemma waar je het over hebt gehad, gehad Ine. Uh, je bent toch helemaal geen dertiger nog? Ik ben geen dertig, nee. Maar ik moet ook wel zeggen dat de dertigersdilemma's vaak ook gelden voor twintigers. Ja, is het zo? Uh, wanneer op zijn ergst? Op z'n ergst? Voor mij uh, zijn er al heel veel dilemma's als ik naar de supermarkt ga... Um, maar op groter niveau denk ik vooral na, na afstuderen. En uh, ja, gewoon wanneer de grote keuzes zich aandienen. En wanneer natuurlijk deze prijs wellicht gewonnen wordt... wat moet je dan daarna gaan doen? We schuiven een, een stoeltje op. Uh, Lin Riesen, uh, ja, dat was een heel heftig onderwerp. Um, Depressieproblemen bij jouw moeder. Uh, het ging over de erfelijkheidsvraag eigenlijk. Zou jij daar ook last van krijgen in je leven? Wat is de conclusie? Um, ja, de conclusie is eigenlijk dat... Bij het maken van de documentaire had ik wel zoiets van... Ja, ik ben mijn moeder niet. Ik mag mijzelf ook niet te veel identificeren daarmee. En ik heb het bij haar gezien. Dus ik denk dat ik minder snel in dezelfde valkuilen zou lopen. Opluchting, dus. Ja, toch wel. Um, als derde hoorden we in dit blokje Christel Peters. Um, uh, dat ging over jouw stiefzus. Dat ging over Borderline. Uh, alweer een uh, stevig onderwerp. Uh, dat kies jij. Uh, dat moet je ook terug gaan luisteren op een gegeven moment met je stiefzus. Nou, het ging over automutileren. Allemaal niet niks. Hoe, hoe luisterden ze ernaar terug? Um, ze heeft het wel met heel veel moeite teruggeluisterd. En ook eigenlijk maar één keer. Want daarna wilde ze het eigenlijk ook niet meer horen. Maar wel uh, uitzenden. Uh, het is ook op uh, Holland Dock Radio 1 geweest. Uh, iedereen kan het nu terugluisteren. Wat vindt ze ervan? Ja, zij wilde gewoon heel graag dit verhaal vertellen... omdat ze gewoon haar verhaal kwijt wil en wil weten hoe, ja, hoe zij hierin staat. Dus dat vond ze wel fijn dat het nu ook verder gebracht werd. We gaan weer naar de jury. Uh, Lucella Carrasso van Radio 1. Um, zullen we beginnen met Zink? Uh, het luchtigste onderwerp in dit blokje. Uh, de dertigers dilemma, maar die ook voor twintigers geldt. En wij vonden dat een uh, heel goed idee van, van Ine. Uh, creatief, vernieuwend, leuk. Het programma bevat ook veel spitsvondigheden. Uh, kleine verrassingjes, goede geluidjes. Het was een spel, hè? Even goed voor de gemonteerd. Dat, het was een spel. Zijn? Ja. Uh, goed gemonteerd. En satire op radio is natuurlijk moeilijk. Maar uh, bij Zink vinden wij dat het goed is gelukt. Hoewel sommige juryleden de grapjes wel verschillend waardeerden. Maar vonden het toch een geslaagde poging al met al. Uh, nog een klein puntje van kritiek. We vonden de spanningsboog niet helemaal tot het einde toe heel sterk. Dus wij dachten, als het iets korter was geweest, dan had dat aan kracht gewonnen. Maar uh, een ongelooflijk creatief mooi idee. Ine zit uh, te knikken. Het lijkt alsof ze het ermee eens is. Um, dan gaan we naar uh, Lynn Riesens bijdrage van Met Mama op Schoot, uh, Vincent. Het is een zeer ruim opgezet programma. Ze heeft het mediumradio erg goed in de vingers. Het is speels, maar en serieus tegelijk. Het heeft ons erg geraakt. Ze probeert afstand te houden tot de materie. Dat lukt niet altijd. Twee keer breekt ze, dan lukt het even niet. Maar ze is wel zo eerlijk om dat te laten horen. Ze heeft hele mooie geluiden gebruikt. Keukenkastjes die piepen en dichtgaan. Een schuifdeur en dan ingebed in stilte. Dat klinkt altijd heel mooi. De hele merkwaardige telefoonmuziek wel ze het psychiatrisch ziekenhuis en dan hoor je... <middels> dus als je nog niet gek was, dan word je dat wel van die telefoon. <lacht> um, soms herhaalt ze zich wel een paar keer. En het is, het is soms voor Noord-Nederlanders, moet ik u zeggen... soms niet helemaal goed te verstaan. Met, met name haar en haar zus als die in dialoog zijn. En die microfoon-test die erin zit, die, daar was de jury enigszins... Uh, veel deeltouwen. Zij test op een gegeven moment haar microfoon. En... Ja, ja, oh ja dat is nee. Ik vond het zelf erg leuk, moet ik je zeggen. Oké, okay, nou goed, nogmaals, iedereen moet de volledige bijdrage maar gaan luisteren. Via de Radio 1-site is het allemaal te vinden. NTR Radio Prijs. Dan Christel Peters, een leven met borderline. Koen. Wat vond je ervan? Wel een, een, een mooi, openhartig portret. De hoofdpersoon Rochelle is, is heel ontwapenend, fris, aangeraam om naar te luisteren. Vandaar dat ook een beetje de titel Een leven met borderline wat zwaar klonk. Maar het is een inzichtelijk programma. Het toont wat zo'n ziekte met iemand kan doen. Uh, de samenspraak ook tussen de maakster en haar stiefzusje is, is erg mooi. He, de geluiden van het Jatzee-spel illustreren ook heel, heel mooi. De dagelijkheid uh, die er uh, is uh, in het contact tussen de, mm -hmm. de zussen. Um, ja, puntje van kritiek, ook, ook hier meer aan de technische kant. Uh, in de muziek zaten er wat ongelukkige feits. Uh, de microfoon is Even ook Even voor de leek, uh, wat is een feit? Een veet, ja, je kan uh, muziek laten inveden. En, en het was te hard. En uh, ja. Ja. En, en laten opkomen en laten wegzakken. Ja, voilà. Zo, so, kijk, uh, daarvoor is Lucella uh, erbij. Ja, ja, ja, absoluut. Vertaling uit het Vlaams. Ja. Maar wij wij, wij spreken alleen maar Engels omdat Frans en Nederlands zo verwarrend is. Um, nee, en ja, de, dus dat is op technisch niveau. Daar wat, was wat fine-tuning ja, om de, nog wat Engels de, te de gebruiken. De microfoon ook. Uh, maar nee, de microfoon ook heel, heel uh, vaak aanwezig, wat een beetje jammer was. Okay. We gaan door, uh, want we hebben er nog drie. Uh, fragmenten 7 tot en met 9 noem ik ze maar even. Ze zitten er allemaal op de stoel.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 Ja, het wordt hard gelachen hier in de studio en terecht. Juichen voor Oranje is ook een bijdrage en die is van Gerwin Pelen van de christelijke hogeschool Ede. Dus sport en ook het sovinisme, wat er eigenlijk een beetje bij wordt, wordt alleen maar groter de komende jaren. Ja, dat verwacht ik wel, ja. Ik denk ook omdat, uh, omdat in een wereld waarin we nu leven, juist door internet, door uh, dat de grenzen steeds meer vervagen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 Dus hoe groter die wereld wordt, hoe vager de grenzen worden... hoe meer, naar mijn idee, de identificatie komt... met datgene wat er heel dicht bij je om je heen zit. Elie, Elise Hoopman van de Artesis Hogeschool in Antwerpen maakte Arnunchen. Oh, super. Ik had echt niet verwacht dat ik u nog even zou kunnen spreken. Het <lacht> fijn uh, dat, dat heel erg veel schrijft, zeggen. Het geheimd dat heel erg veel schrijft, laten we zeggen.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 nou, u zit hier en er zijn vaste rijen mensen en zo. En dan kan ik even snel iets zeggen. En dan heb ik daar een documentje van. En nu bent u zo helemaal beschikbaar. <lacht> ja, en ze zit nog steeds te griegel, hoor. Ja, ze zit hier ook op de stoel. Uh, ja, het is een beetje de spanningstoel, hè? Rijtje, zo Wederik de bakker. We hoorden jou als eerste in dit blokje. Slapend Rijk heb je gemaakt. Uh, we hoorden al dat je flink kan verdienen aan uh, bij, uh, een donering doen bij, uh, bij de, uh, de zaad. Uh, hoe noem je zo'n ding eigenlijk alweer? Een spermabank. Ja, precies. Ik ben er nooit geweest. Je hoort het al. Um, uh, in het totaal, want je hebt heel veel dingen gedaan... Geprobeerd geld te verdienen in deze moeilijke tijden. Hoeveel verdien haalde je bij elkaar? Oh, ik ben, ah, ik ben het precies vergeten. Was het bijna 200 euro? 170, 180? Dat is eigenlijk niet zoveel voor heel veel werk. Uh, nee, nee, nee. Maar op het einde sluit het wel af met een soort van plan... waardoor dat je echt op korte tijd um, toch kan overleven. Ik zal het uh, dat maar noemen. Is... Ja, ja, dat moet iedereen even gaan luisteren. Maar moet je daarvoor dan ook het Zato blijven? Uh, van mij hoeft dat alleszins helemaal niet. Nee, nee. <laughs> Maar ja, het zou wel... Het, zou... Dus, het is een aanrader, het is een aanrader. Uh, Gerwin Pelen, Juichen voor Oranje gemaakt. Uh, gaat uh, over, uh, nou ja goed, uh, logisch, titel logisch titeldekte lading in dit geval. Gisteravond natuurlijk Oranje nog gespeeld. Um, wat vond je van het commentaar? Want daar gaat jouw uh, documentaire over. Ja, uh, valt door de mand. Ik kan een bruiloft dus helaas. Sorry, ja. ja, nou goed. Nee, heeft iemand het gehoord? Was het een beetje in orde, jongens, het uh, commentaar? Uh, ja, het, het, a, uitzinnige commentaren, daar gaat het een beetje over. Is het toch wel journalistiek of niet? Dat is uh, juichen voor Oranje. En dan Arnunchen, of zeg ik Arnongen? Arnengen. Oh, kijk, zo klinkt het nog beter. Elie Elise Hoopman. Um, ja, uh, de adoratie voor Arnon Grunberg, daar gaat het over. Uh, maar is hij ook echt? Uh, op het moment van, de, van het maken van de documentaire zeker. En Het gaat ook over... Het dus... blijft nog steeds een beetje cryptisch. Was het uh, afgelopen, was het professionele, gemaakte adoratie? Of was er echt wel uh, bibberende handjes toen je hem sprak? Oh, natuurlijk waren er bibberende handjes. Maar het is meer gewoon dat ik nu, nu is het wel een beetje voorbij of Het viel tegen. Nee, dat niet, maar het is volbracht. Slapend rijk, daar gaan we het over hebben. Pieter Broertjes van de jury, uh, uw oordeel. Ik sprak Arnold nog gisteren en hij ging ervan uit dat uh, Elise zou winnen. Dus, uh, uh, verbaast me niks, <laughs> met, met minder dan hij geen genoegen, zei hij. Uh, slapend Rijk, ja, we hebben met heel veel plezier naar het programma geluisterd. Uh, met de innemende hoofdpersoon. Het is een uh, mooi rond verhaal. Lichtvoetig, maar toch ook urgentie, uitstralend. En de verteller heeft een prachtige stem... Het is grappig dat hij steeds met zijn moeder belt, want uh, dat doen we tenslotte slot allemaal. Ik heb het net nog hier naartoe gaan, ook nog een moeder oh, gebeld. Was dat zo? Ja, hallo mama. Ja. Um, goed luisteren. En, uh, het fragment bij de spermabank is, ik uh, vond afgehandeld en niet plat. Dat is knap. Um, je hebt ook uh, alle radiovormen gebruikt en blijkt dat ook te kunnen beheersen. Uh, het programma heeft een frisse toon en bevat veel humor. En de moeder die uiteindelijk in de rap uh, terechtkomt, dat is geweldig. Dat is echt uh, enorm leuk om te luisteren, dat zou ik iedereen aanraden. En het lijkt dus eigenlijk een ego-document... maar het is toch ook een programma wat over een groter maatschappelijk thema gaat. En dat vinden we echt heel knap gedaan. En nou zijn ook nog kritiekpuntjes, maar die laat ik even achterwege. Oké, okay. we worden milder, uh, gaan de uitzending. Dat mag ook best. We gaan naar juichen voor oranje. En het lijkt me nou zo leuk om dat door een Belg uh, te laten beoordelen. Koen, ja, dat moet helemaal blijken. Moet ik, heb, uh, ik heb gisteren gejuicht voor, uh, voor België. 0-2 gewonnen tegen Wales. Maar ja, ja. daar gaat het nu niet nog. over vandaag. Ja. Altijd lastig, hè, Wales. Ja, zeker met een rollenkaart kaart voor uh, Wils. Oranje, ja, nee. oranje ook gewonnen, hè? heb je dat ook meegekregen. Ja, voetbal doen ja, we straks 3, jongens. 3-0 2 de hele 2 0 En een gebroken heup voor Louis van Gouwen. Uw oordeel, Koen Proficiat. Peters. Koen Peters. Dat is een schrijver in Vlaanderen, oh, ja, ja. Koen de uh, ja. Ja. Um, uh, ja, We vonden het een relevant en um, interessant programma uh, met heel goed uh, gekozen fragmenten. Dus uh, met de interviews van journalisten, maar ook met stukjes van uh, commentatoren, uh, voetbalcommentatoren dan. Um, het is technisch een goed werkstuk um, Over de ingesproken gedeeltes zijn de meningen een beetje verdeeld geweest Maar, maar, maar Dat laatste fragment waar Dennis Bergkamp bijna de kosmos de wordt ingeschreven, Die zet absoluut de puntjes op de i We vonden het wel een beetje schoold. Um, het terugkerende muziekje ging soms wat vervelen Maar um, ja, toch wel mooi gemaakt ja, het mogen duidelijk zijn. We gaan natuurlijk uiteindelijk naar, uh, naar twee prijzen. Een publieksprijs en een juryprijs. En daarom ook nog het oordeel over de laatste bijdrage. Arnungen, uh, Lucella Carrasso, je hebt geluisterd. En uw oordeel? Zeker. Uh, nou, ons oordeel is dat het programma een originele vorm heeft... De lagen vonden we mooi door elkaar geweven. Uh, wij vonden ook dat je dit programma echt moet beluisteren... voordat je Arno Grunberg gaat interviewen. Want dat vonden wij het, het, het sterkste deel eigenlijk. Het, uh, en dan heb ik het over het tweede interview. Want dat is, de verrassing zat hem eigenlijk... het stukje wat je net hoorde... was je toch een beetje, uh, Elie Elise, een, een giechelende groepie. Mm -hmm. Waarvan je denkt, nou, krijgt ze nou dat interview met Grunberg of niet? We dachten, nou, die Grunberg die mailt haar natuurlijk van... Uh, laat maar zitten. Yeah. Hij doet het niet en uh, er komt een prachtig interview uit en dat is echt aan jou te danken de manier waarop je vragen stelt uh, wij hoorden er dingen in de nederlandse deel van de jury van Grunberg die we nog niet eerder van hem hadden gehoord dus dat vonden we uh, een, een mooie wending eigenlijk in het <tus> in het geheel uh, ook hier een klein puntje opbouwende kritiek uh, technisch was het soms wat slordig uh, en dat het interview misschien gewist was dat kwam op de een wel geloofwaardig over... en de andere had daar een beetje zijn twijfels bij. Het was een rode draad, hè? In de, dat in de was doctorate. de rode draad. Die, daar waren wat vragen tegenover. Maar um, uh, een must voor uh, iedere Grunberg-fan. Kijk, een zeer goede luisteraar heeft nu uh, wellicht al uh, gehoord... wie de winnaar is van de juryprijs. Uh, lijkt mij nog lastig, eerlijk gezegd. Dat gaan we zo meteen bekendmaken. Maar dit jaar heeft uh, de NTR Radioprijs ook een, uh, een unicum. Een primeur en dat is de uh, Publieksprijs. Um, en dat gebeurt natuurlijk allemaal via Facebook en de sociale media. En er kon uh, druk gestemd worden. Vincent, zullen wij dat nou eens gewoon uh, bekend gaan maken wie daar uh, de meeste stem heeft gekregen? Ik denk dat alle inzenders het allemaal al wel weten. En die, die hebben het druk dus zitten kijken op Facebook. Ja. Maar ik zou zeggen een roffeltje en aan jou het woord. De NTR Publieksprijs 2012 gaat naar de giechelende geitjes van Brits. Trooi, dames. En heren. Brit. Kom maar even van ja. En Vincent uh, rijdt nou een prachtig, prachtige prijs uit aan uh, Brit. Op uh, Facebook overigens uh, bekend onder de naam Britje. Um, uh, waarschijnlijk een NIFCO-naampje ja. onder haar uh, vrienden. Want daar gaat het natuurlijk ook een beetje om. En Brit, ga even zitten, pak de microfoon. Want uh, hoe heb je ervoor gezorgd dat je zoveel stemmen uh, uh, bij elkaar hebt gekregen? Is dat uh, campagnevoeren, wat wij wel kennen in deze tijd hier in Nederland? Uh, toch een beetje wel, maar het is vooral te danken aan mijn oudste zus. Die heeft daar er, uh, achter gezet toen ze zag dat ik uh, een beetje nipt was met uh, Elie Elise, was, dacht ik. Ja. En dan uh, ja, is het een beetje in gang geschoten. 235 likes heb je gekregen. Dus het is ook waarschijnlijk nog veel meer. Want zoveel vrienden heb je toch niet, neem ik aan. Althans in de, in de directe nabije omgeving, of wel? Nee, in de directe nabij ja. omgeving. Mensen hebben geluisterd en vervolgens op het duimpje geklikt. Daar ging het natuurlijk om. Heel erg gefeliciteerd met de publieksprijs. Um, we gaan gelijk door. Want we moeten natuurlijk ook de, de, de juryprijs uitreiken. Um, de jury had het moeilijk dit jaar. Mag ik dat zo zeggen, uh, heren en dames, hier aanwezig? Er was niet één programma dat er uh, bovenuit sprong. Is mij duidelijk gemaakt. En uh, de kwaliteit was goed. Uh, maar toch hebben we besloten, althans hebben jullie besloten... om vier documentaires uit te kiezen en te zeggen... nou, dit is topniveau. Dit is zoals het hoort te zijn. Um, wie wil dat gaan roepen? Pieter Broertjes. Dat ja. is typisch iets voor de jury. Wie zijn die vier mensen waarvan je zegt... ja, nou ja nee, zo hoort het volgend jaar <kwijnt> niet meer van dit? Niemand zal het verbazen dat... Um... De giegelende Geitjes daarbij hoort, bij die vier. Uh, anders zouden we het publiek wel erg negeren. Maar ook los van het publiek vonden we dat uh, bij de vier beste horen. Slapend Rijk, ook bij de vier beste. Arnongen, ook bij de vier beste. En de horizon van het heelal. Dat zijn de vier die het hoogste niveau hebben. Dat is eigenlijk al wel een applaus waard, dames en heren. Want het is uh, een zeer bijzondere prestatie. Maar uh, we geven prijzen weg. De tweede prijs, daar gaan we nu naartoe. En die is voor... De tweede prijs is voor Slapend Rijk van Wederik de Bakker. Wederik, kom er ook eventjes bij. Ja, um, dit uh, levert een prachtige bokaal op. Die komt nu naar jou toe. Kijk, ja. Um, hoeveel waard zou die zijn? Ja, dat weet jij nu allemaal, hè. De straatwaarde van alles, weet De straatwaarde van alles? ja. Um, ik, de, de prachtige uh, beker is, is al sinds veel waard in mijn hart. GELACH <laughs> nee. uh, ja, ja, ik. Uh, Accept ja. een speech, dit is het moment. Wie ben je bedankt? Mijn moeder. Ja, mijn moeder, ja. ja je moeder, je moeder, bedanken, je moeder ja. Bedankt, ja. speelt ook een zeer prominente rol ja, ja, in ja, Zelfs als rapper. Ja, wat, wat, wat brengt de toekomst, denk je, voor jou? Uh, ge, uh, geen idee. Nog een, nog een jaar op school. Ja, ja, ja. ja. aan het rit. Um, en een plaats zoeken voor deze mooie uh, dansende herten. Ja, ik raad iedereen aan om even naar radio1.nl te gaan... Uh, de webcam aan te klikken en dan zie je hem ook. Want ja, ik ga hem niet omschrijven, want hij is toch gewoon te mooi daarvoor. <laughs> um, dan gaan we naar de eerste prijs. Um, ja, spannend, vind ik. Um, Pieter? Ja, moet het? Ja, ja, volgens mij wel. We gaan het gewoon doen. Ja, daar hebben we heel lang over gedubt. Want ze lagen alle di vier dicht bij elkaar, hebben we al gezegd. Dus...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 En dit zou dan een prachtig moment zijn waarbij we huilend in de armen vliegen van Lucas ja. de Rijken. Maar Lucas de Rijken is helaas niet aanwezig. Ja. Dat hebben we in het begin van deze uitzending. Jammer, wordt. Jammer, jammer, jammer. ja, Zullen we het gewoon niet uitreiken nee, Hij heeft wel we gevoel voor de bal. heeft deze. In dat geval gaat puuk vrij snel. Nee, uh, kwaliteit blijft bovendrijven. In dit geval ook uh, onhandig uh, misschien Lucas. Maar uh, wel heel erg gefeliciteerd. Ik geloof dat de verbinding er niet meer is. Maar dat jij ons wel hoort. Um, maar uh, oh, we gaan toch even naar Lucas. Ja, Lucas, hoor je ja, dit allemaal? Ja, fantastisch. Ja, nou, gefeliciteerd jongen. Ja, bedankt. Super. Ja. Hoe, is dat? Ja, bedankt. Hoe, is dat? Hoe is dat in die receptie? Beschrijf dat eens uh, even. Ik zit in het telefoontje voor de dag te lang, maar uh, ik ben er nog. Um, had je het verwacht of dacht je ook al toen je de trein en de bus niet meer ging halen? Ik denk, ah, ik ben toch niet zo'n kans hebben. Laat maar gaan. Ik had er geen slow idee van, ik wil het niet inschatten. Maar ik, ik vond het wel verdacht dat ik zo lang aan de telefoon moest blijven. Ja, ja, ja dat is altijd wel weer. Ja, Dat konden we niet verklappen. We gaan heel even naar jouw docent, want die, of docentcoach moet ik het zeggen. Die zit hier uh, uh, op jouw plek, Lucas. Uh, dat is Tom. Ja. Uh, Tom, uh, misschien moet jij het even zeggen. Dit is een, ja, een drama productie hè? Uh, wellicht iets wat we, wat we niet zo heel vaak meer op de radio horen. Uh, hoe zou jij het omschrijven, wat het is? Moeilijke vraag. Um, eigenzinnig. Klinkt een beetje plat, maar het is echt zo. Uh, vooral het ritme. Een zeer eigenzinnig ritme dat we vandaag de dag gewoon nooit meer horen. Maar hij, hoort dat, uh, hij houdt dat constant in evenwicht. En dat is bijzonder straf wat hij gedaan heeft. Ook uh, tijd het maken was hij behoorlijk eigenzinnig. Want uh, ik gaf hem duizend ideeën. En meestal volgde hij die toch niet. Dus... Uh, ja, ik ben bijzonder fier op hem en hij is een heel groot talent. Een zeer groot talent die zelf de muziek maakte, de teksten schreef... de acteurs en dergelijke, alles in de, zelf in de hand hield. En daarom dus de terechte winnaar van de NTR Radioprijs 2012. Kort slot, tot slot nog eventjes Pieterbroertjes. Um, veel Belgen bij de laatste vier, beter gezegd. Alleen maar. Nee, Elie, Elie, Elie. Oh, Elie, sorry, Elie, Elie, Elie. Ja, Excuses. Ja, ja, kijk, ik heel boos maar, aan maar, nu. Maar, maar, maar wel veel Belgen. Het duurt in Belgen. Veel Belgen. Ja, nou, Moeten en, wij ons zorgen maken in Nederland? Uh, ja, we moeten ons wel zorgen maken. Want uh, ja. we, we vinden toch dat de Nederlandse producties... toch ook volgend jaar meer talrijk moeten zijn. Maar het is een verschil. Vincent zei het al. Uh, Belgen zijn meer verhalend. En Nederlanders zijn meer journalistiek. En uh, ja, dat is in zo'n afweging altijd lastig. Dan uh, hebben de verhalende, verha de verhalende programma's toch vaak een streepje voor... Maar het zou toch een uitnodiging en een uitdaging moeten zijn... ook voor de Nederlandse programmamakers om erbij te zijn volgend jaar. Juist, dat is hierbij duidelijk. Zend het in. NTR Radioprijs 2013 is er volgend jaar weer. Dank allemaal voor de inzendingen. En vier nog en drink een bier